Goedemiddag. Ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Een verdrietige dag voor tennisfans over de hele wereld. Een van de grootste tennissers aller tijden stopt ermee. Roger Federer heeft net bekend gemaakt dat hij met tennispensioen gaat. I am 41 years old. I've played more than 1500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt. And now I must recognize when it is time to end my competitive career. De Labour Cup next week in London will be my final ATP event. Ik zal tennis in de toekomst spelen, maar niet in Grand Slams of op de tour. De twintigvoudig Grand Slam kampioen blijft heus nog wel een balletje slaan, maar op grote toernooien zal hij dus niet meer staan. Federer zegt dat hij de afgelopen jaren blessures heeft gehad en dat zijn lichaam nu duidelijk aangeeft dat het genoeg is. 39 historische zeilschepen mogen van de inspectie voorlopig niet meer het water op, omdat de papieren niet in orde zijn. De inspectie kwam met een onderzoek naar de dood van Tara van 12. Zij kwam eind vorige maand om het leven toen een giek, dat is een balk aan de achterkant van de mast, afbrak door houtrot. Een bijzondere vondst van de politie. In een vakantiehuis in Uitdam ontdekte agenten gisteravond een grote hoeveelheid witpoeder. Ze gingen uit van cocaïne, maar na wat onderzoek bleek het om een ander, minder verslavend middel te gaan. Suiker. Ook lagen er tienduizenden euro's en verpakkingsmateriaal voor drugs. De mannen van 30 en 22 zijn opgepakt. Een van de sterspelers bij de vrouwen, Jacqui Groene, heeft een toptransfer te pakken. Ze gaat van Manchester United naar Paris Saint-Germain. De Fransen gooiden direct een presentatievideo online. Allez, Paris! In Parijs gaat Groene samenspelen met haar teamgenoot bij Oranje, Lieke Martens. En dan nog het weer vooral langs de kust. Af en toe wat buien, een graadje of 18 vandaag. Morgen af en toe flink wat regen en het is fris. Niet warmer dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam staan in beide richtingen files op de A10 Zuid. In beide richtingen is de vertraging een kwartier. Dat komt door een auto met pech en door een ongeluk.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 in blue you worry about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 are solid with me, cause all I can see is your fine brown frame. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, cause all I can see is your fine brown frame. Tell me how long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 dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi hebben met elkaar gesproken in Oezbekistan. Ze hadden het onder meer over de oorlog in Oekraïne. President Poetin zei na afloop dat Rusland blij is met de genuanceerde opstelling van China rond de strijd in Oekraïne. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt nog zeker tot halverwege december stil... Begin september viel een hoogspanningskabel van netbeheerder Tennet op een bovenleiding van ProRail. Sindsdien ligt het traject eruit. Schiphol gaat de komende weken nieuwe maatregelen invoeren om het aantal passagiers te beperken. Volgens de Belangenvereniging van Luchtvaartmaatschappijen moet volgende maand het passagiersaantal met 18% omlaag. Het weer bewolkt met in het noorden een bui. Morgen meer regen en frisser met maximaal 16 graden.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 ons pad zo hoog zijn. Hoe naar de start? Zwembad overrichting het strand, overal. In Nederland, op de pubblik gebruikt aan de koude letter De geur hangt in de lucht, oh zo lekker Kijk, de disco is vaak een grote trekker Maar een strandfeest vind ik persoonlijk vetter Sexy geklede dames Op zoek naar een man met een beetje status Geen verhaaltjes, meteen de daders Schitterend als juwelen plaatjes Lopen ze rond, halen blote kont En de jongen weet niet echt meer wat er overkomt Het is de zomersun, de vibe is hot Zorg dat je bent op de juiste sport okay je Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant kan En zo hoog zijn over naar de straat, zembad, overrichting het strand, Overal in Nederland, is die zomermaat.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 The more you fall. Wijn, dat zonnetje schijnt en ik zeg over Puna ja. En nu gaat het gebeuren, dit wijntje gaan bekeuren. Hij schenkt en ik kijk, ik walt hem gelijk en ik ruip duizenden geuren. Deze smaakt briljant, dus nu rijk ik hem de hand. 4, 5, 6 Meiden om me heen aan de rosetjes Oh jeetje, ze houden van het leven Hoe ze atten, atten, atten En ze zakken naar beneden voor je boy, het is mooi ja. En sommige, geef mij nog maar een rooie Ja rooie, en ze zijn met trieste De hele avond aan het klooien Ze vraagt waar ik mee bezig ben dan Ik zeg in e, jou, ik lees niet als dan <laughs> Doe mij maar een ventje te verdedigen.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 Was there. Baby, I remember